En dus je hoeft niet eens meer de Bijbel te kopen om de Bijbel te kunnen lezen. Klopt. En zo'n hele mooie site, daar zat ik vanmorgen ook nog op, van herscheffing